Met het, NOS het nieuwe kabinet wil een proef doen met legale wietteelt. Dat meldt RTL Nieuws. In een paar gemeenten mag straks wiet worden verkocht... die is geteeld door een organisatie die door de overheid is goedgekeurd. De proef moet duidelijk maken of de criminaliteit door de legale wietteelt afneemt... en of de wiet minder schadelijke stoffen bevat. Dat de studentenflat in Diemen niet goed ontruimd was bij de brand in juli... komt door slechte communicatie bij de brandweer. Bij die brand kwam één bewoner om het leven op een verdieping die niet was ontruimd. De brandweer concludeert naar onderzoek dat door een miscommunicatie tussen de brandweerlieden... alleen de onderste zeven verdiepingen werden doorzocht. Na de brand vond de politie op de twaalfde verdieping nog een dode en een gewonde... Het is niet duidelijk of de overledenen had kunnen worden gered als de brandweer wel de hele flat had doorzocht. De Grammy-winnende Amerikaanse rapper Nelly is gearresteerd voor het verkrachten van een vrouw. De vrouw heeft vanmorgen aangifte gedaan. Ze zegt dat ze gisternacht na een concert in Washington door hem in zijn tourbus is misbruikt. Nelly is vanochtend opgepakt, maar hij is inmiddels weer op vrije voeten, melden Amerikaanse media. De rapper ontkent de beschuldigingen. Vanavond zou hij weer optreden, maar het is onzeker of dat doorgaat. Volgende maand staan er een aantal optredens in Nederland gepland. Voetbal dan. Zweden heeft vanavond een monsterzegen behaald. Het werd 8-0 tegen Luxemburg, waarmee de Zweden hun doelsaldo behoorlijk hebben verbeterd. En dat is slecht nieuws voor Oranje. Zelfs als Nederland vanavond van Wit-Rusland wint en de laatste wedstrijd Zweden verslaat, dan nog haalt Oranje de play-offs voor het WK bijna zeker niet vanwege een minder doelsaldo. Het weer dan nog, de hoeveelheid regen neemt vanavond en vannacht af. Morgen nog een enkele bui, maar ook wat zon. Het wordt maximaal 15 graden. Dit was het en... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de Nightwalk. Ladies and gentlemen. Avond. het beste van dance en R&B in de mix. De mix. vfms FM's Nightwalk. Presentatie radio Mario Zandvoort. Met onder andere de party update Nightwalk 10. Show facts en Umixen. Fuck the neighbors. Pump up your stereo. N.W. Nightwalk. The on-air dance show. Dance for the FM.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 ZFN's Nightwalk Met Mario Zandvoort Zaterdagavond op ZFN Zaterdagavond de Nightwalk Van 9 tot 12 9 tot 12 Met de party update a And I don't think it's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 CFM M. Everybody needs a little room to make mistakes You don't have to be so perfect, you can go at your own Let me care.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 En als opening hoorde je Chesto. We staan met Stargate en Alou Black met Carry You Home. Is zijn laatste, zijn laatste hit, commercieel hè. En uh, ja, ik, uh, ik weet niet of het je opgevallen is... maar bijna al die artiesten, Calvin Harris doet het rustig aan... Avicii, die uh, gebruikt countryzangers. Uh, Armin van Buren gebruikt volgens mij countryzangers. En Chesto, die heeft volgens mij ook een countryzanger ontmoeten... en die denkt van, die gaan we ook gebruiken. En uh, ja, het is weer een beestachtige hit geworden...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 Ik slaap er met een doos, zo het bakken met een ton. En vaak denk ik aan vroeger, ik weet daar het begon. Nu denk ik aan miljoenen, nee, vaak me niet waarom. Ik slaap er met een doos, zo wit met een ton. Ik denk aan mijn kanten.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 Wakker met een ton. En vaak denk ik aan vroeger, ik weet waar het we toch om. Nu denk ik aan miljoenen, nee, vaak maar niet waarom. Ik ga slapen met een doos, zo wit bakker met een ton. Ik denk aan mijn klanten, rijk terwijl ik langs rij. Hier je angst, Op Bitch, hey, 22 op de dash, heel mijn leven gaat vast. Alle mannen doen splash. Beetje ik wil alleen cash. 22 op de dash, heel mijn leven gaat vast. Alle mannen doen splash. Ik slaap slapen met een douche wet werd wakker met een ton? En vaak denk ik aan vroeger, ik weet waar het begon. Nu denk ik aan miljoenen, nee, vraag me niet waarom. Ik Slapen met een doek, zo wit wakker met een ton. Ik denk aan mijn kanten, ik denk de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 Fiesta, we horen hem hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Iedere zaterdagavond zijn we bij van 9 tot middernacht met de beste van Dance, R&B een beetje pop tussendoor het eerste uurtje. En uh, ja, het is even tijd voor de party update. wat een leuke feest dat er allemaal gaan op deze zaterdag 7 oktober alweer. Nou, als eerste beginnen we even met de wekelijkse feestje Brainwash in natuurlijk de Escape in Amsterdam. Het begint allemaal vanavond om 11 uur.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 Voor meer informatie check de website latinlovers.nl of air.nl. Met natuurlijk Gregor Salto, La Fuente, Gennaro Naville, Marl Dex, Jasper Klaas en Rainer Bruggers. De MC's Jolly Good. Vanavond dus in uh, Club Air in Amsterdam. Latin Lovers 12-year anniversary. En nog een feestje. In de Melkweg is vanavond encore. Vanavond het throwback special. Begint rond rondom van middernacht duurt tot vijf uur in de ochtend natuurlijk in de Melkweg Hip-Hop en R&B. En voor meer informatie heb je dus melkweg.nl. Met uh, DJ Flava, Superior, Marvin Braafheid, Waxfriend Prime. Dat is allemaal hosted bij uh, Marbo. Vanavond dus in de Melkweg encore, de throwback special. En wat dichter bij huis vanavond, in de Stalker, hebben we vanavond Heartbreak Hotel. begint ook rond de klok van middernacht, duurt tot uh, 5 uur in de ochtend...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 Drop it. I can take it by the probe, you Do a long throw with the back like a eye. you won't do. I can take it by the probe, you Do a long throw with the back show. like the I can take you like a A with the backstroke My hormones jumping like a My hormones jumpin' like a disco Sock it to me like you want to Ooh, I can take it like a pro, you know Do a long throw with the backstroke My hormones jumpin' like a disco In de Op ZFM ZFM ZFM, ZFM. Gotta keep moving to the rhythm. Gotta keep moving the rhythm. Gotta keep moving the rhythm. Gotta keep moving the Russian, moet ik zeggen, remix van The Music Got Me. En daarvoor horen we Super Lover met de Piano Wonder. En zo werden de verdijf van de tien boven beste plaats Welke plaatsen zijn er erg populair en welke kan je zeker verwachten... als je nog gaat stappen vanavond. Op tien deze week, Pamsa met Party. Op negen, Kink met Perth. Op acht, Chris Lake met Nothing Better. Op zeven deze week, Camel Fett en Elderbrook met uh, Cola...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 Target ships ain't full of stars, and I guess it it must be hard. And as I look down from above, don't you forget, I gave nothing but love. My, my name is on your tongue, on your tongue.